Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden bij de aanrijding van een gehandicapte in Stampersgat. De invalide man uit Dinteloord werd vanmorgen vroeg zwaar gewond op straat gevonden. De dader was er vandoor gegaan, maar de politie kon hem aanhouden dankzij een tip. Over zijn identiteit en de toedracht van de aanrijding in Stampersgat is nog niets bekend. In Frankrijk is sprake van een etnische zuivering, zo stelt in een manifest, staat in een manifest in Dagblad Le Parisien. In het pamflet staat dat er nieuw antisemitisme is ontstaan onder moslim-extremisten. Dat is voor het, eerst, dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ook weer doden eist. Het stuk is ondertekend door 300 prominente Fransen, onder wie de rechtse oud-president Sarkozy en de linkse oud-premier Vals. Zanger Charles Aznavour tekende ook, net als acteur Gérard Depardieu.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 Negen loopt weer iets op naar 4,45. Favorieten houden nog steeds de benen stil... maar dienstploeggenoten houden de achterstand op de negen leiders beperkt. Dan uh, gaan we natuurlijk nog luisteren... en dat doen we na het eerste rondje langs de voetbalvelden... luisteren naar Max Verstappen in een exclusief interview. Maar we beginnen natuurlijk als altijd met heerlijke muziek. Hij stond, om u te verwennen, die deed het niet. Maar Martijn is, Martijn is gewisseld met Jaap Koper. Jaap is nou redactie en Martijn staat achter de knoppen. Die gaat een andere plaat voor u vinden. Fluister stil en ik... Hey. Working on it. Beter dan met jou de kou tolzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Dus opgelost, uh, lost mag maar ietsje zachter hoor. Want anders moet ik uh, gaan nog enorm uh, er bovenuit uh, uh, gaan komen. Eh, eh, dat was even een beetje zweten. Maar uh, we, we weten dus wat er aan de hand is. Uh, dus. Uh, wat, uh, wat hadden we dan op het lijstje wat we eventueel even hier af kunnen steken? Ik zal even een berichtje geven over motorsport. Prima, dan noemen we dat eerst. Michael van der Mark bekroont de tweede race van het WK Superbike in Assen met een podiumplaats. De Rotterdammer snelt op zijn Yahama als derde over de meet achter de Britse winnaar Tom Sykes... en dienstlandgenoot Jonathan Ria. Beide op een Kawasaki. Van der Mark was zaterdag in de eerste race als tweede geëindigd achter Ray... Dan gaan wij zo langzamerhand kijken of wij contact kunnen maken... met onze verslaggevers langs de velden. Ik vertel het u graag nog een keer. We hebben vandaag in 2A VSV tegen Coping Boys. Daar is Johan Kluiskens. In 3C United Davo tegen Schoten, Marcel Akerboom. Dan hebben we Bloemendaal, Wijken aan Zee... van onze vliegende verslaggever Tjerk de Blauw. Allianz VVH Velzerbroek met Celeste Koster... de provider van de heerlijke koeken... RCH tegen onze gazellen En daar is Justin Luijten. Die hoorde u al over de wedstrijd van Zandvoort van gisteren. Geel-wit tegen Keswet. Daar is Danny Prinsen. En als laatste wedstrijd hebben we BSM-HBC. En daar is natuurlijk Erik van Westerlo. Wie hebben we? Hebben we al iemand Martijn? Nee, we hebben nog niet iemand. Dus ik stel voor dat we nu echt naar muziek gaan luisteren. Ja, uh, het heeft even wat halfbrekers uh, gekost. Maar dit, uh, dan heb je ook wel wat. Uh, en als het goed is, moet dat er ook nu uitkomen. Uh, Mecklemore en Ryan.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 Is we'll en is de Russen is ja god dank ook een beetje in luik bastenaken Daar is nog 106 kilometer te rijden. De voorsprong van de negen koplopers is 4 minuten en 12 seconden. Maar we gaan beginnen met ons uh, rondje langs de voetbalvelden. We beginnen in de tweede klasse A. Daar speelt VSV thuis tegen Colping Boys. En voor ons is daar Johan Kluiskunst. Goedemiddag, Johan. Goedemiddag, jongeman. Vertel, wat ben jij aan het, uh, aan het complimenteren, joh. 1-0 voor Kolpingboos. Dat is snel? Um, mooi. Wie, Wie heeft die, heeft die gemaakt? Hij heeft alles. Uh, dan moet ik even op mijn briefje kijken. Dan heb ik netjes bij me. Uh, uh, Klaver. Rick Klaver. Scoorde. Oké. Okay. Uh, Johan, hoe is, de, mooi, hoe is de stand op de ranglijst? Uh, uh, laat ik zo zeggen. Nou, 1-na-laatste is VSV. En Kolpingboos uh, staat op volgende zeggen vijf wedstrijden gewonnen de laatste. En heb een kans om periode te passen. Dus het is een strijd, en het is ook een strijd hoor, met allebei, uh, er zitten allebei fanatiek op. gaat heen en weer. Dus uh, ja, ik hoop dat het een leuke wedstrijd wordt. Het mag voor mij 4-4 worden, maar dat zal het wel niet worden. De eerste 12 minuten zijn om en het staat al 0-1. Rick Klaver scoorde. Ja, dat, kan, dat kan wel, dat kan wel, ja. Dus je gaat waarschijnlijk toch een leuke wedstrijd zien, ja. hè? Ja, dus... bij VSV is die Borsman, die is, hoe uh, weet het, ziek geweest. Dus die doet niet mee, maar ja. Het is wel een van de betere hoor. Dan zou hij op donderdag en vrijdag op bed gelegen hebben. had ik hem vandaag laten voetballen. <laughs> nou. Iemand die, die, die, die, die, die de hele wedstrijd kan beslissen bij, bij VSV. Ja. Dus ja, in dit stadium, ook 100ste, nou, hij zeker gevoetbald. Nou, zal hij in de tweede helft er wel inkomen, dat denk ik. Mooi. Maar ik kan het nog lekker laten voetballen. Fijne middag, we hoor je graag van je. Oké. Okay. Gaan we naar Marcel Akenboom, want die is bij United Davo tegen Schoot in de derde klasse C. Hoi Marcel. Hoi, goedemiddag, hallo. Het is hier uh, even een geschreeuw van belang, want uh, de, de grens zegt een vlag ervoor uit en uh, de schijf lekker doorgaan. Dus uh, de stembanden zijn al aardig gesmeerd. En nu uh, de wedstrijd nog, want uh, het is nog een beetje mat. Het is nog een beetje aftasten. Uh, Schoten heeft twee kleine kansen gehad: eentje via A-pads en eentje net een schot uh, net naast van uh, Aniel Kilic. En verder, uh, ja, we zijn tien minuutjes bezig. Uh, het is nog een beetje afstassen beetje allemaal. Hoewel, er komt nu even een kansje voor United. En dat is de nummer tien, dat is uh, Boezia. En die is in druk gevecht met Sam Ras van, van uh, Schoten. En Sam Ras wint dit. En uh, Schoten kan weer uitverledigen. Hoe staan de ploegen? Je bedoelt qua stand? Ja. Het is nog 0-0. Oh, uh, op de op De ranglijst, de... ja. Uh, nou, United die staat uh, derde van onder, zo'n beetje. En volgens uh, de trainer Sjoerd Haman. Uh, ja, zijn ze gewoon bezig met de laatste loodjes. Dat zei hij ook letterlijk. Uh -huh. Dus, uh, weet je, de, de zondagtak gaat uh, volgend jaar niet meer door. En dat betekent dat er eigenlijk niet veel meer te winnen is voor deze ploeg, behalve dan de wedstrijd natuurlijk. Ja, Schoot heeft wel kans op een periode, hè? Schoot heeft een kans op een periode en ze hopen ook een beetje dat de vierde plek straks op het einde van de ranglijst, uh, op het einde van het seizoen, uh, dat hij ook recht geeft op na-competitie. Dus voor hun zit er nog een hele hoop uh, in het vat. En er wordt hier gescoord door Buzia, maar hij wordt afgekeurd wegens buitenspel. Dus het blijft nog even 0-0. Oké, okay, heb je wel een zin? Ik heb het heerlijk naar mijn zin, want uh, het zonnetje schijnt, het is, uh, ja, het is uh, een vermakelijk potje tot nu toe. Oké, okay. dus, uh, nou geniet maar van die zon, want het is de laatste dag dat weer is. Ja, zo is dat. Nou, ja, morgen weer werken, dus uh, dan geeft het niet meer hè. <totstuk> tot straks Marcel. Tot straks, hoi. En Martijn heeft heerlijke muziek klaar. Ja, maar voordat we dat doen, eh, krijgen we nog net een melding binnen dat de ongenaakbare Anna van der Breggen voor de tweede... Kier de er, luik bastenaken heeft gewonnen. Dus. Echt ongelooflijk. Ja, ja, dus, uh, uh, niet, in, niet in een sprint, niet nee, uh, nee, gewoon, gewoon weer helemaal alleen kwam ze weer binnen. Ja, ongelooflijk. Uh, uh, ja, dat, dat staat hier ook, het uh, is binnengekomen. De leider in de wereldbeker die dit seizoen ook al eerder de strade Bianche won. Dat is dat, uh, uh, die koers over wat onverharde wegen in Italië, de Ronde van Vlaanderen. En de Waalse Pijl, op haar naam schreef, achterhaalde de Amerikaanse Amanda Spratt op vijf kilometer van de streep. En reed haar in de laatste kilometer gewoon reglementair uit het wiel en kwam solo over de finish. Dus... Ter jouw informatie, ze won ook de Ronde van Vlaanderen. Dat, dat staat hier ook. Oh, dat heb je niet gezegd. <laughs> dat je, maar dat, dat, dat, dat, <laughs> volgens mij had ik het wel gezegd, maar goed, dan is het... Uh... En uh, deze ja. dame is ook Olympisch kampioen, hè, dus ze weet wel hoe fietsen moet. Dat ja, is echt ongelooflijk. Nou ja goed, de heren die zitten nu op, op, het, op de fiets en die, lopen, of die rijden door het Waalse, eigenlijk door de, door de Ardennen heen. Nog 103 nog kilometer, voorsprong ja. van de negen koplopers, 4 minuut 14. Ja, ik, ik ga eens even kijken of ik van het lijstje van Martijn nog het volgende nummer even mee kan pakken. Dat is Sam Hunt and Take Your Time, als, als het wel is. ja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 U luistert naar ZFM Sport Live met heerlijke muziek, maar ook met sportinformatie. We gaan naar onze vliegende reporter bij Bloemendaal tegen Wijk aan Zee, Tjerk de Blauw. Hi Cherk. Uh, goedemiddag hier natuurlijk uh, vanaf het complex van Bloemendaal voor die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en Wijk aan Zee. Bloemendaal wat op uh, twee plekken gewijzigd is ten opzichte van uh, vorige week. En dat betekent dat Melvin uh, Jordan uh, er weer bij is uh, vandaag en dat Tim uh, Schoenmaker uh, erbij gekomen is uh, vandaag. En uh, ja, dat, zo zie je elke week dat er toch oh, wel wisselingen zijn binnen, binnen elk team. Want iedereen krijgt te maken met schorsinkjes en blessures en andere belangen natuurlijk. Zoals de tweede bij Bloemendaal wat ook hoog staat en die wil men ook zo handhaven. Hier bij deze wedstrijd is het afwachten hoe het natuurlijk gaat vandaag. Want het is vrij warm, natuurlijk, op het kunstgras. kom de voorzet van uh, Wijkerzee. En, en het is daar uh, Dennis Goes die hem um, direct uh, wegtrapt. Die bal maar over de lijn heen schiet. En dat betekent eigenlijk een. een, een... Hoekschop voor uh, Wijkerzee. Die gaan we zo nog even meenemen. In de negende minuut was er een kans voor Melvin Jordaan. Hij kreeg de bal goed aangespeeld. Van Aukeriager en Melvin uh, schoot al goed. Maar net langs de verkeerde kant van de paal. En net was het de nummer negen. Lex Aardenburg van, uh, van Wijkerzee. Die eigenlijk de bal een presenteerbaatje kreeg. Maar niet genoeg raakte. En daarom was het een hele makkelijke bal. Voor uh, Marsha, voor uh, Joost uh, Beet om die bal op te pakken. Op dit moment is die Hoekse opgenomen genomen van Wijkenzee, maar het levert geen gevaar en betekent meteen aan andere kant een hoekschop van Wijkenzee. Gaan even kijken of het er gevaar gekomen. Wijkenzee heeft een aantal lange mensen voorin, Dat betekent dat Tim Schoenmaker vanuit de achterhoofde meegekomen mee is. Komt die hoekschop van Wijkenzee. Komt laag in en betekent dat er meteen Daan Geldermans bij zit. Daan Geldermans kan die bal weghalen, maar niet helemaal goed. Dat betekent dat die bal nog niet uit het schatse gebied gedaan is. Wordt teruggekopt en dan moet Melvin Jordaan erbij komen. Melvin Jordaan probeert die bal te spelen, maar dat lukt niet. En dat betekent een overtreding op Melvin Jordaan. En dat er gefloten wordt door de schijst, zegt er... Tja, kun je even vertellen hoe de stand is voor beide ploegen in de, op de ranglijst? Ja, ja, Bloemendaal uh, staat, uh, staat op de zesde, zevende plaats uh, van, uh, van, uh, van de ranglijst. En uh, uh, Wijkenzee staat eigenlijk een beetje onderin. Ja, hoe dat gaat, deze competitie, moeten we nu maar afwachten natuurlijk. Want op dit moment staat de en Zee op een plek om na competitie te gaan spelen. Maar zoals we willen, zoals we allemaal weten, is het Wijk en Zee en Jelank en Davo die er mee gaan ophouden. Dus ik ben benieuwd hoe de bond daarmee om zou gaan. Indien beide ploegen natuurlijk op die na competitie blijven staan. Want ik kan me levendig voorstellen dat ja, beide teams er eigenlijk geen zin in hebben. Om dan na de reguliere competitie, die ze toch afmaken. Om dan ook nog een keertje een andere wedstrijd in de na competitie te gaan. Begrijpelijk. Heeft Bloemendaal nog kans op de periode? Ja, Bloemendaal heeft nog wel kans op de na-competitie, maar dan zullen ze gewoon wel moeten winnen want uh, ja, als je bij die eerste vier komt, dan heb je meestal nog een kans uh, en gezien ook uh, de, de andere competitie de andere periode, titels die vergeven zijn, dan zou je nog kans hebben om dus na competitie te halen maar dan moet je zien, komt de schot van Eikenzee, maar dat gaat ver en ver naast en dat betekent dat Joost Breed heel makkelijk uh, die, weg, uh, die bal op kan pakken, Melvin Jordaan is dus weer opgestaan, heeft een beetje water weer met de wonderspons gekregen, en kan we gaan voetballen dat betekent dat Joost Breed gaat gaan kijken waar hij de bal heen kan spelen, gaat hij hem kort spelen of gaat hij hem lang spelen, dan komt uh, Lars van Eck op de wijk, die breed uh, kiest ervoor om die bal lang te gaan spelen. Doet hij dan ook lang en die zal hem dan richting uh, Max Landheer spelen. Langs voor Axeheer. Gooit hem dan naar Melvin. Melvin kan er niet bij komen. Dat is ook de Jager. Ook de Jager. Die meteen goed oppakt en probeert daar aan de rechterkant Max Landheer te bereiken. Dat lukt niet. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. Een klein kwartiertje met stand, uiteraard 0 tegen 0. Dank je hebt het naar je zin, dat is duidelijk. We gaan uh, naar Erik van Westerlo, want die zit bij BSM tegen HBC. Hoe is het daar, Erik? Goedemiddag. Uh, mooi weer, net als bij jullie, denk ik. Maar jij zit lekker binnen. Of lekker, niet. Jij zit lekker binnen. <laughs> We gaan heerlijk met een raadje vol hc supporters Ja, hoor dat goed. HFC-supporters. Langs de lijn bij BSM. Je weet, uh, je weet voor nou, wie, hè? Ja, voor verschillende. Ja. We zijn allemaal vrienden van elkaar in deze regio. Dus dat is heel makkelijk. Okay. Maar ja, inmiddels staat HBC eh, nou, natuurlijk niet onverwacht met 2-0 eh, met voor. Die hebben uiteraard eh, een veel sterkere ploeg dan BSM. Dat eh, moet vechten voor lijfsbehoud in deze afdeling. Mm -hmm. En HBC, ja, die heeft de punten ook nodig, want die willen kampioen worden. Er ja. nou, staan nog wat leuke potjes eh, op de rol voor de komende weken, eh, Vooral voor, uh, voor HBC. En... Vertel even wie ze, wie ze maakten. Uh, volgens mij, ik heb het. Uh, en zo doen ze hier niet aan. Hey? Ze zijn nergens. Uh, ja, ze zijn nergens krijgen. Dus ik heb hier en daar wat, wat genoteerd. Maar volgens mij was het Falen en Van der Linden die. Uh, Luc Falen de eerste goal maakte. Na nou, een prachtige, uh, prachtig, diepe bal. Maar die kon doorlopen. De keeper loopt uit, keeper Jansen van, uh, van BSM. Het loopt uit, dus ze staan eigenlijk samen op het randje zak het Maar hij was gewoon de sterkste gevallen en uh, Jansen die tastte mis. Dus dat was al de 1-0 10 minuten en net uh, weer een, uh, een mooie aanval van ABC uh, waar de 2-0 uh, uit voort kwam. Ze hebben nog wat kansen gehad, bal van de doellijn gehaald, uh, van de doellijn van uh, WSM. En een mooie tegendraagse uh, kopbal, uh, van, ook van der Linde. Die had eigenlijk doel moeten treffen, maar die ging net naast. Uh, ja... Als we zo blijven voetballen, konden we het hier ook wel eens dubbele cijfers worden, net als vorige week tegen Dio. Voor de HBC dan. Oké. Okay. Nou, het is in ieder geval leuk om naar te kijken, begrijp ik? Ja, dat is best wel aardig. Hartstikke. Het weer doet heel veel goed natuurlijk, hè. Dat is zo. Je staat een beetje in de wind, Erik. Zometeen even een beetje met je rug draaien naar de wind toe. Dat is goed, meneer. Gaan we doen. Hartstikke bedankt, Mark. Ben je tevreden over het hele weekend zover? Wat zegt u? Ben je tevreden over het hele weekend zover? Ja, uiteraard, uiteraard. Hè. Mijn lucky heeft gewonnen en... In de... Eigenlijk een hele, niet een hele goede wedstrijd, maar wel heel spannend en, uh, en een fantastische verdediging. Ja, dat uh, zijn we allemaal met elkaar eens, makker. Tot en... later. Ja, tot zo. Dag later. Erik. Hoi. Zeker dat het niet en Jans is. Ja, we gaan weer uh, muziek uh, doen. En dat is just a fortnight and one night only. Zo ja, jij doet muziek, begrijp ik? Ja, dat doe ik. U heeft hem vast herkend, deze plaat. Bij het Europees Kampioenschap 2008 was het het bekendste nummer dat je kon bedenken. Just for tonight, one night only. We gaan verder met het rondje langs de velden. We hebben ze bijna allemaal gehad, maar we missen nog geel-wit tegen met Danny Prinsen! Goedemiddag, mannen. Hoi! Wij uh, kijken naar nou tussen. Nou, een hele leuke pot ten eerste. Uh, Kismet won vorige week van nummer 2 Geinburgheim met 5-0, dus uh, Gelwit uh, wist dat het een moeilijke middag ging krijgen. Het staat 1-1, we hebben net de uh, drinkpauze gehad van de eerste helft, dus. En vlak daarna maakte Barry Beugeling voor Gelwit te gelijk maken. En uh, ja, een redelijk evenw redelijke evenwicht dus. Ja, ja Gelwit heeft een uh, heel, of uh, Gelwit, uh, Kismet uit Utrecht, daar spelen ze tegen. En uh, die hebben een heel nieuw blikspelers opengetrokken na een reeks nederlagen. Dus ze hebben de laatste zes wedstrijden gewonnen. Waaronder dus vorige week van de nummer twee. Knap hoor, van ze. Ja. Hoe staan ze op de ranglijst bij de ploegen? Graag, uh, nou, Geelwit bovenaan Met vijf punten uh, voorsprong op Geinburg, ja. En Kismet staat ondertussen... Oeh, ook wordt overgekopt. Uh, Kismet staat vijftig ondertussen. Ja, ja, dus die doen het toch wel aardig. Ja. Uh, maar zo te horen heb je naar je zin daar? Ik uh, sta hier prima uh, in het zonnetje... Dat doe je goed. Dat doe je goed. Dan je straks weer. Yo. En Martijn, wie hebben we nu? Die Justin Luiten. Justin Luiten. Het zal niet gebeuren. Hij deed gisteren iets heel bijzonders. Maar hij is nu bij RCH tegen onze gezellen. nummer 8 tegen nummer 9. Ik sta nog steeds in het heerlijke zonnetje. Het staat onderhand één over RCH. Uh, onze op uh, de eerste kwartier het best wat spel gehad. Een, uh, een, een, ja, een zondagschot van Jurend lekker beland op de lat in, uh, in de vijfde minuut. Um, daarna de RCH iets wat het. Uh, tot dat hij uh, nog niet in, uh, in kanten was geweest, en, uh, een normale aanval creëren en uh, die bevonden ook in het netje. Erwin IJssel maakte 1-0. We hebben een half uur gespeeld en uh, ja, uh, leuke pot jongens. Ik heb niet goed gehoord, Jus, wie hem gemaakt heeft. Erwin IJssel. Oh, Oké, okay. hij weer. Hij scoort veel, hè? Hij scoort eigenlijk altijd, denk ik wel, hè? Ja, leuk is dat. En dan gaat de gerucht dat, dat hij richting uh, Schoten gaat vertrekken. Het is dus, uh, een van de oudste mannen van het veld, dat is het een van de beste mannen van het veld op dit moment. En uh, het zou mij geen, uh, geen wonder lijken als hij een stapje hoger voelt inderdaad. Maar nee, Just, uh, die, die, die, allebei die teams spelen eigenlijk nergens meer om, is dat ook te zien? Nee. Uh, nee, nee, er zit wat strijd in, uh, er zit wat passie in, het tempo ligt hoog. Het is een beetje een, uh, ja, een flipperkastwedstrijd. wedstrijd. Daar gaat van links en rechts voor naar achter. En beide de keeper zet hij nog een toe. Probeer er eens achter te komen, Justin, waarom RCH, waarvan de verwachtingen heel hoog gespannen waren aan het begin van het seizoen, waarom die slechts achter staan? Vraag eens even ja. hier links en rechts om. Wat is er gebeurd? Waarom ging het niet? Ik ga eens even om me heen kijken. Ja, ik leuk. Een jong team heeft. Maar, ja, jij bent goed in bijzondere dingetjes, hè? Ja, ik rij altijd goed, zeg maar. En, <lacht> uh, ik weet wel dat RCH een heel jong team heeft op papier en uh, ja... Dus, uh, dus uh, op sommige momenten wel ontbreekt. He? Je hebt twee, drie jongens die, uh, die wat ouder zijn. Ja. Misschien de, de, de hoogste verwachtingen niet kunnen wel. Ja, we horen het graag later van je, Justin. Dankjewel. Ik gaan mijn best doen. Hoi. Hoi. Muziek. Muziek.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 Ik heb uh, geen idee waar we naar geluisterd hebben, Martijn. Tomodel. Lekkere muziek, hoor. Echt lekker. Heel eventjes naar uh, Luik want er gebeurt daar van alles. Uh, er is nog 86 kilometer te rijden, de voorsprong van de kopgroep 359. Maar uit die kopgroep is al één man weggevallen. En dat is... Uh, uh, dat wilt u natuurlijk allemaal weten. Ik heb geen flauw idee, ik ben me even kwijt. Ik had hem net, maar ik ben hem kwijt. Maakt niet uit... Uh, ...voorsprong van de acht koplopers... ...vier minuten precies. We zijn in ons rondje langs de velden... ...nog niet bij Allianz VVH Broek geweest... ...en daar is een vrouw-verslaggever... ...Celeste Koster, hi. Hallo mannen, hallo. Vertel. Ja, nou, um, ik moet zeggen dat dit best een uh, hele spannende wedstrijd is. Bij, beide teams zijn echt wel uit op winst. Um, we zijn... Uh, na... 15 minuten staat het inmiddels, uh, we zijn nu 20 minuten bezig trouwens, ja. um, en na 15 minuten staat het 1-2 voor VVH Telsebroek. Dat is voor jou verrassend? Dat is voor mij best wel verrassend. En dat maakt je blij? Ja, dat maakt mij inderdaad best wel blij inderdaad. Maar vertel eens even over het scoreverloop. Um, nou, Allianz kwam uh, op 1-0 voorsprong door een strafschop genomen door uh, Rico van der Burg. En die werd uh, in het chaos voor het doel doorkeurig ingetikt door uh, Jeroen van der Hoek. En uh, VVH greep daarna eigenlijk direct de kans en schoot naar voren. En een schitterend schot van uh, Jeffrey Kors uh, belandde in het doel. En um, nog, geen, nog geen drie minuten later um, probeerde Sander Loogman een poging. Die ging helaas naast. Jur Swier schoot naar voren en schoot nog een keer erin. En uh, nu staat het uh, 1-2. En VVH is uh, erg sterk en heeft eigenlijk meer kansen dan Allianz. Als voetbalalliant wel beter. Het is wat rommelig hier en daar bij VVA Velsbroek. Maar ja, ze staan wel voor. Ze staan wel voor, inderdaad. Ja, ja, maar dat begint er wel op te lijken dat VVA uh, toch nog een. een hoe noemen we dat zo mooi? Een poging doet. om uh, die na-competitie te gaan ontlopen. Vertel, Celeste. Ja, zo ziet het er wel uit. Uh, ze doen echt. Uh, het is echt alles op alles. Ik vraag me alleen af of ze dat vol gaan houden. En er valt een derde goal voor VVA Velsbroek. Nou. Ja. Op dit moment. Genomen door Rick Bakker. <kwijnt> dus dit uh, gaat de goede kant op op deze manier. Geen na-competitie als het zo doorgaat. Dankjewel de Allianz, zeg je dan, hè? Ja, inderdaad. Dat ga ik straks zeker zeggen. <kwijnt> een fijn, Celeste. Ik vind heerlijk. Vrouwen als verslaggever moeten we houden zo. Ik ga mijn best doen. Goed? Fantastisch. Hoi, hoi. <kwijnt> hoi. Hadden we nog iets? Nou ja, volgens mij heb je een leuke... Uh, uh, Bas de heb je al gedaan, toch? Ja, 3,58 is de voorsprong. Het blijft dus schommelen. Het is meestal zo. Hè? De laatste 60 kilometer, dan gaat het gebeuren. Uh, ja, nou ja. Uh, het is trouwens Matthias van, uh, van Gompel... die dat uh, tempo niet meer kon volgen. En uh, er is nu wel één man weg... uit die kopgroep van uh, acht die overgebleven was. We houden u op de hoogte. Weet hoofd. je nou wie dat is, hè? Nee, jij? Dat is Pedersen. Oh, de een van de broertjes. <laughs> Juist. Oh, wat leuk. Nou ja, die heeft een, een, een ja, wat is het, 50 meter genomen op uh, de zes overgebleven mannen die erachteraan achteraan fietsen. 3,55, 83 kilometer te gaan. Goed, en dan uh, gaan wij met Snoop Dogg en Farel verder. To get into it, gon' fool with the player, with the cool whip. Yeah, yeah, you know I'm always on that cool shit. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood. It, little cutie.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 My baby boo shit, I get foolish. Smack a nigga that tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow, dro and keep the flow moving. In a six-fold, me and baby boo cruising. Body till we get blue, and had him hydraulic squeaking when we screwin' Now she yelling, hollering, out snooping. Hootin', hollerin', hollering, hootin' Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban.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 Het is de middag van een beetje van de raps. Maar het mag de pret niet drukken. Snoop Dogg en Pharrell met Beautiful. Goeie muziek trouwens. Aha, het is het zeker. Doe je, doen jullie lekker. Des, gaan, des te uh... later het wordt, des te, te mooier de muziek wordt hoor. <laughs> ja, we gaan even naar de tweede klasse A jongens. VSV tegen Colping Boys. Daar is Johan Kluiskunst. Het was 0-1 door Rick Klaver. En nu? Er zijn twee landen een echte buitenspel komen. Dat was gewoon een beetje buitenspel. Van En net scoort uh, uh, 2-1. En wie scoorde ja, hem? De Ga ik daar even Heining. Heining, Wilco, Heining. Met een briefje erbij pakken. Nummer 9. Ja, Nimo Heining. Nino Heining, ja, klopt. Ja. En die scoorde uh, 2-1. Mooie call. Alle drie mooie calls. Dingen heeft wel een goede voordeel door. Uh, Kolpingboos, snel. Ja, trouwens onbekend. Ja. Ja, maar het is een leuke wedstrijd. Lekker pittig. Lekker voetbal om te zien. Nee, echt. Het is geen zomeravondvoetbal. Nee, nee. En VSV speelt niet tot dat ze uh, bijna laatste staan? Nee, zo te zien niet. Ze voetbalen echt goed. Nou, dat is toch leuk. Heb je een fijne ja, middag dus? Ja, dat toch, je wel. ook okay. een beetje leuke muziek, maar dat, jullie vinden het wel mooie muziek. Oeh, <laughs> gaat net over. Maar nee, een aan, hoor. <laughs> Johan, je bent geweldig. Johan, tot straks. Dankjewel, okay, Johan Kluiskunst. Ik ga maar drinken. We gaan naar BSM tegen HBC. Daar is Erik van Westerlo. Het was 0-2. Het is nu 0-3 vanwege een penalty die door van loon onberispelijk werd ingeschoten. Het was ook een hele 100% penalty. Er werd iemand neergehaald in de 16 en uh, ja, dan kan je als scheidsrechter niet anders beslissen. De laatste twee minuten is het eigenlijk een soort uh, schiettent geworden. HBC die probeert uit alle standen, uit alle hoeken op doel te schieten. Maar ja, helaas voor HBC. Uh, is de verdediging uh, en de doelman nog steeds in staat om uh, om de ballen af te weren. Maar ja, uh, er moet veel meer in zitten natuurlijk. Ze hebben al heel wat, wat kansen gehad. Bijna, hier vloog bijna de 4-0 binnen. Wordt afgevloten door de scheidsrechter. Uh, er werden ballen van de, van de doellijn gehaald. Uh, Erik Liefsting die een paar keer uh, prachtig voorzetten. Maar die ballen zeilen dan net voor het doel langs en uh, gekomen op de achterlijn terecht. Uh, BSM kan daar niet zo gek veel tegenoverstellen. Het was één curieus moment. Uh, Max Jansen, de linksbuiten van BSM, die uh, ging helemaal in een zijn eentje door. Stuitte op uh, Doelman Bram Vragen van HBC. En uh, ja, die viel eigenlijk om. Uh, die die, die gleed weg en hij kon hem zo nou, er was niemand, niemand, niemand, niemand meegekomen van BSM. Hij stond helemaal alleen. De rest stond nog gewoon zo'n beetje op de middenlijn. En ja, hij kon hem maar niemand afspelen. En de, de, de HBC's eh, verdediging, die komen wel terug. Dus ja, die konden het eh, kwijtje snel klaren. Dat smoren gewoon helemaal dood. Maar doodzonde, want er was op zich een leuke aanval van BSM. Tenminste, een hele snelle counter. En eh, ja, dan is er niemand om <laughs> voor het doel. Een beetje apart. Uh, nu, ik kijk even mee. Uh, Steve Overs, dat vind ik toch een van mijn favoriete voetballers bij HBC. Die staat in het centrum. Het is zo'n uh, rustgevende man. En alles wat hij doet is bijna goed. Pasen zijn goed, verdedigend goed. Erik, mag ik je wat, wat bijzonders vertellen over, uh, over Steve? Ja. Steve, is, uh, komende, komende uh, juli is hij voetballer om op te Ja? Ja, hij, hij is uitverkorenen van een van de 17. En hij gaat uh, met ons uh, elftalletje gaat die voetballen tegen het Ecto 7 team. Ah, wat leuk. Ja toch? Ik bedoel, iemand met zo'n uh, zo staat van dienst? Ja, ik vind het, uh, ik kijk echt met el elke week, als ik, als ik HBC tenminste zie spelen, zie ik hem altijd met veel plezier uh, aan het werk. Uh, gewoon een goede voetballer, heel rustig, heel rustig. Weet zich goed op te stellen, zijn medespelers en uh, is altijd aanspelbaar. Als hij wat heeft, dan negen uh, van de tien pasjes komen bijna op de stropdas van de medespeler. En dat vind ik toch wel leuk om, eh, om, om naar te kijken. Zo voetballen. Daar ga je voor naar dat voetballen. Absoluut. Erik, dankjewel. Tot straks. Er zijn, er zijn duizenden mensen die uh, uh, richting Luik zijn gegaan vandaag. om te kijken naar Luik-Bastenaken-Luik. Daar moet nog uh, 79 kilometer gereden worden. De voorsprong van een van de twee broertjes, Pedersen, is uh, uh, aan het uitlopen, aan het oplopen. En die, uh, rest, die, die rest, die zes mannen die nog over zijn, die liggen op vier minuten achterstand. 79 kilometer, dat betekent dat over 20 uh, kilometer gaat echt de, de vlam in de pan. En dan begint LBL echt spannend te worden. Ja. Op dit moment is er echt niet veel aan, maar het is wel lekker weer toch weer geworden... nadat het vanmorgen regende bij de start. Ja, en nog heel bijzonder. Dus we zaten net in de buurt van Malmidi en dat ligt er ook... In de buurt van een ander uh, grote uh, sportcomplex, uh, namelijk de, het circuit van Franco-Jean, want dat is daar vlakbij. Dus Spa-Franco-Jean. Spa ja, ja Spa-Franco-Jean. Ja, ja, ja. uh, dat is zeggende, ga ik uh, weer even richting een ander medium om weer even te zoeken naar een mooi stukje muziek uh, die door Martijn Prins is uh, klaargezet en dat is Kane met Fearless. He cleansed up I hope it leads the way For you way Kijk, ik word niet alleen maar blij van het weer, maar ik word ook blij van die muziek. Ja, ik is ook hoor, Martijn, het, ja? dat is heerlijk. Ja, joh. 77 kilometer te gaan, 3 minuut 17 is de voorsprong van de kopgroep in Luik-Bastenaken-Luik. Het is een mooie wedstrijd, maar op de beklimmingen hebben toch al heel veel mannen het moeilijk. En die pukkels daar in, in België, die zijn behoorlijk, behoorlijk stijl. Ja. Dat weet jij hè? Nou ja, ik, dat heb ik met de auto uh, ervaren. Niet met het fietsje, maar ze zijn behoorlijk stijl. En ja, ze volgen nou niet zoals in Limburg heel hoog tempo elkaar op. Maar er zitten, het zijn net uh, steile wanden en uh, er komt er helemaal in de finale als, je, als het echt uh, het spel op het wagen wordt uh, gezet. Ja, dan krijgen we dus de redoet onder andere en dan, ja. wordt, het, uh, dan wordt het echt uh, leuk. Kaspar Pedersen die een tijdje alleen op kop heeft gereden, die werd ingelopen door de kopgroep opnieuw met daarin zijn broertje. Maar samen met uh, Vacheron en uh, Kaspar Pedersen die hebben de groep moeten laten gaan. Dus het wordt er steeds minder vooraan. We gaan uh, nog even voetballen, want we waren bij, bij het rondje over onze velden. En daar is de wedstrijd Geelwit, de koploper, tegen de nummer 5, Kismet. En het stond daar 1-1, Danny Prinsen. En ondertussen staat het 1-3. Oh, wow, oh, wow, wow, wow, Vertel. Ja, Kismet, Kismet is gewoon een, een goed voetballer in ploeg. Uh, zijn, zijn sneller, zijn... zijn uh, ja, Geelwit maakt zichzelf wel moeilijk, hoor. Uh, Doelman Leuvenmans, die ramt die bal naar voren. En uh, er zijn drie aanvallers, maar het gat met de, de, het middenveld is dan gewoon weg. Dus de tweede bal is, is voor Kismet. Ja, dat maakt hij zelf wel moeilijk. Dus we moeten het houden bij het roltje van Barry Beugelink. Nou ja, die heeft wel de kans gehad. Alleen, uh, hij miste de bal volledig. Voor een uh, bijna 1 uh, ja, een, een op 1 een met de keeper. Maar uh, en vlak voor rust was er nog Belal Salemi, die een bal nou uh, uh, Ja... Uh, die, die hadden gewoon ingemoeten, heel simpel. Kansjes waren er dus wel. Had, had, had, had je nog een aansluiting gehad, maar ja, nu 1-3. Wordt lastig. Ja, vind het wel opvallend, Danny? Ja, nou ja, wat ik zei, dat kies met uh, de laatste zes wedstrijden gewonnen. Ja, ik weet wel waarom. Het, het, het, zijn gewoon, het is gewoon een goede ploeg. Het ja, is wel bijzonder natuurlijk, hè. Dat, dat een ploeg gewoon ergens in de windstop, uh, wat zeg ik? Na de windstop uh, een nieuw blik opentrekt. Ja, uh, ze wonnen uh, de eerste drie wedstrijden van het seizoen. Ik heb voor de wedstrijd even met iemand gaan praten. Oh ja. En uh, toen daarna wat plezierig gevallen en uh, uh, verloren wedstrijden. Ja, toen hebben ze bij de club gezegd: van uh, Oké, okay, dan gaan we op een andere manier uh, verder. Shoppen ja. heet dat. En, ja, ja, ja, inderdaad. Ik weet niet <laughs> uh, waar ze ze vandaan gehaald hebben, maar uh, ja, dit is gewoon een goede ploeg. Nou ja, die affaire in Utrecht met die, met die clubs met buitenlandse spelers. Of uh, ik mag niet zeggen buitenlandse spelers, maar spelers die ergens anders geboren zijn dan in Nederland. Dat is toch een opvallende ervaring, want ze wisselen continu met elkaar. Hè? Ja. Nou, dat zie je hier ook. Wat er zitten uh, volgens mij uh, uh, twee uh, echt Hollandse jongens binnen uh, in het team. En de rest is allemaal, uh, uh, uh, ja, het is echt een cultuurclubje. Uh, een ja. ja, een mega moesje. Voor alles wat. Nee, allright. Dan, Den, um, wellicht komt er nog een verandering in de tweede helft. We zijn benieuwd. Ik hoop Dankjewel. Oké. Hoi. Ja, uh, we gaan nog uh, tot aan 3 uur Nog iets uh, laten horen van Rigby En dat uh, nummer dat heet Earth Meets Water me What happened to me My head in the clouds Falling so deep You came and saw No shoes on my feet